De kans is groot dat de nieuwe omicron coronavariant al in Nederland is. Veldepidemioloog en microbioloog Andris Bajouk zei dat in het NPO Radio 1-journaal. Hij reageerde op het nieuws dat tientallen vliegtuigpassagiers... gisteren bij terugkeer uit Zuid-Afrika positief waren bij de coronatest. Of dat om de omicron variant gaat, is nog niet bekend. We zijn een verbonden wereld, zei Bajouk. Dat betekent dat zo'n virus niet alleen uit Zuidelijk afrika maar ook via andere routes binnen kan zijn gekomen. De GGD gaat alle vliegtuigpassagiers uit Zuidelijk Afrika... die sinds maandag terug zijn in Nederland, oproepen voor een test. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Noord-Brabant en Gelderland. Wegen kunnen daar glad zijn door sneeuw of sneeuwresten. Vooral rond Eindhoven en Veghel is sneeuw blijven liggen. Op wegen rond Eindhoven waren slippartijen. Her en der zijn sportwedstrijden afgelast omdat de velden onbespeelbaar zijn. Het kabinet komt vandaag met openlijke excuses aan de transgender- en interseksengemeenschap. De missionair minister van Engelshoven doet dat tijdens een bijeenkomst in de Ridderzaal. Aanleiding voor die excuses is de oude transgenderwet tot 2014 moesten mensen die in hun paspoort en het geboorteregister hun geslacht wilden veranderen zich eerst laten steriliseren en een geslachtsverandering ondergaan. Het kabinet erkent dat dat veel leed heeft veroorzaakt. Slachtoffers kunnen een schadevergoeding krijgen van 5000 euro. Bij Mexico-stad zijn bij een busongeluk zeker 19 mensen om het leven gekomen. De remmen weigerden en de bus reed tegen een huis. In de bus zaten pelgrims die onderweg waren naar een katholiek bedevaartsoord in Mexico. Dan het weer nog. Bewolkt en regen. In het zuiden en oosten natte sneeuw met kans op gladheid. Het wordt maximaal 4 of 5 graden. Ook morgen kans op winterse buien bij een noordenwind en een graad of 5. Dit was het NOS-journaal.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 Volgende gast. En we hebben de uitzending zijn we begonnen met Status Quo, met Rocking All Over the World. En daarna hebben we geluisterd naar Free Mac met Little Lies. Want als eerste gast konden we het nog niet bereiken, dus we hebben meteen Hiri aan de telefoon. En die gaat alles vertellen over de wintertentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Goedemorgen, Goedemorgen, Roy. Hallo. Wat fijn dat we jou wat eerder konden hebben in de uitzending. Ja, geen probleem.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 En die zien er zo prachtig uit dat ik denk van... oh, het zal toch niet gebeuren dat we dicht moeten, hè, weer. Ja, geluk, dus uh, wil gelukkig we hoor blijven. Wat zeg je? Gelukkig gaan we niet dicht, hè? Oh, oh ik ben daar nou zo blij mee. Als je bijvoorbeeld die meneer... die heeft over de 300 kerstballen neergezet boven. Die heeft twee weken dag in dag uitgewerkt, geschouwd, uh, opgeruimd. En nu ziet het er zo prachtig uit... En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 Zijn familie die had heel veel bomschuiten En daar ja. hebben we een hele mooie compositie van gemaakt. En uh, architect Wagner was altijd bezig met cultuurhistorisch erfgoed. Dat, daar lag zijn passie. Hij heeft ook voor Katwijk gewerkt. Hij was de oprichter van het genootschap Hout-Zandvoort. Ja, ja. Dus wij uh, laten daar ook een hele mooie verzameling zien. Dus ja, er is echt wel wat te zien als je de twee musea neemt.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 Open, het is een doorstroomlocatie. Mondkapje op, beetje afstand houden. Ja. En u kunt gewoon naar ja. daar komen kijken. Prima. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Fijn weekend. Fijn weekend, Henny. Dag. Tot you ever stop, al lang en af te Take your car, out of that car. Tot you ever, stop, al lang en start. Get your car, out don't like car. The magnificent sun. Sun. ring, ring, seven AM. Move yourself to go again. Cold water in the face. This awful place, knuckle merchants and your bankers too Let's get up and learn those rules, where the man and the crazy chief Once it's sun and once it's sleep, AM and the FM, the PM too Turning out that boogaloo, get you up and I guess you out But how long can you keep it up? Give me hope, Give get you sonic So cheap and real phony, Hong Kong dollar, Indian cents, English in pounds and Eskimo pets. To sophistication. We've seen the ads, cause it's his mask. Nice. Better work, on I've seen the price. Never mind that, it's time for the bus We got to work, and you're one of us. Talks go slow in a place of work. Minutes drag, and the hours judge Yeah, wait, bye bye. Oh, yeah. okay. Wave a bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. take one hour through your thighs <laughs> See, <spoiler. laughs> What do we have for entertainment? Cops kicking fees on the pavement Now the news is left to attention Lunar landing of the dental convention Italian monster shoots a lobster Two few gets out of hand Car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 Don't you ever stop long enough to start? Take your car, how do that care? Don't you ever stop long up to start? Get your car, how do I care? Call them up, fire up, Ingles came to the jacket at the 7-Eleven. Pops was sick, but he had sense. Ingles let in a necessary dance. What do we got? Yeah! What do we got? Yeah! What do we got? Magnificence! What do we got? And Mahatma Candy went to the park to check on the game But they was murdered by the other team they Went on to win 50 mil You can be true, you can be false You'll be given the same reward Socrates and house kids Both went the same way through the kitchen Plato the Greek or In -Tin, tin. Who's more famous than the billion millions? Who's flash? Vacuum cleaner sucks up Bunchy Woo! Bye bye. En we hebben geluisterd naar The Clash met de Magnificent 7. Een prachtig nummer. En we zijn hier met de Magnificent 3 bezig om uh, wat gasten te bereiken. waarvan we het goede telefoonnummer niet konden vinden. Uh, inmiddels hebben we aan de telefoon Hans Rijmers.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 En dan hoop ik dat het, weer, dat het weer beter wordt. En dat we door kunnen gaan met degene wat we, wat we graag willen. Uh, goede concerten en iedereen een plezierige zondagmiddag bezorgen. Nou, daar gaan we helemaal dan voor. Gaat het om. En uh, nou ja, dan, dan hoop ik dat het gaat lukken met het verschuiven. Zodra er nieuws over is, dan uh, nodigen we je natuurlijk weer graag uit in de uitzending om dat te berichten. Ja, zeker. zeker. Maar ja, ik, ik zou wel tegen iedereen willen zeggen...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 veel plezier allemaal. Dank je. Dag. Jo, dag, dag.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 Al de meren liggen dicht, elf steden toch in zicht. Het is dus je warm aan. Winter is tindelende handen, zijn kachels die hard branden en bloemen op de ruiten. Winter is vijftien graden vorst en heb je zoep het borst. Het sneelt kom op, het sneelt kom op, het sneeuwt, kom op naar buiten. Aan in bed, in de vorst verlet De melkman, zijn snoor is tijd bevroren. Kinderen op een slee gaan met een rot naar beneden Die moet je nu niet storen De gordijnen gaan vroeg dicht, maar de herfstbom die verlicht Vrouw lief in haar nieuwe nachtcreatie Ze zijn de teken staat op tien En wie niet weg is, is gezien Is de winter geen sensatie is de winter geen sensatie?